Ouders en kinderen. Een hoorspel Vierluik door Aviva Gali. Vertaling Paul van der Lek. De ontmoeting. Dag. Jongen, jongen, wat de mensen, hè? Ik dacht al dat ik je niet meer zou vinden. Stel je voor dat we elkaar misgelopen waren... en had je natuurlijk gedacht dat ik niet gekomen was, hè? Hoezo? Vertel eens, jongen, hoe gaat het met je? Goed, vader. Een jaar lang hebben we elkaar niet gezien. Ja, een jaar lang. Nou, vertel eens, is alles goed met je? Alles prima. Kom, ga mee. Het perron is al bijna leeg. We kunnen hier toch niet blijven staan? Nee, natuurlijk niet. Waar zijn je koffers? Ik heb alleen deze reistas. Is dat alles? Ja. Wat moet je dan aantrekken? Je blijft toch twee weken? Ik heb hier genoeg al. Je moet toch ondergoed hebben, schone overhemden en zo. Heb je een pyjama? Wacht, geef mij die tas maar. Dat is niet nodig. Hij weg bijna niks. Kom mee, mijn auto staat hier vlakbij. Heb je een auto? Ja, ja. Dat is ik niet. Ik heb hem kort geleden gekocht. Waarom heb je dat niet geschreven? Het heeft geen zin je te schrijven. Je antwoord toch nooit. Nou, ik schrijf huislust een enkele keer. Ja, als je geld nodig hebt. Vader, voor het dan zal ik wat vaker schrijven. Stuur me alsjeblieft 50 gulden per maand meer. Nou, <laughs> ah, sorry hoor, ik bedoel het niet zo kwaad. Wat is het voor een auto? Oh, niks bijzonders, tweedehands. Welk merk? Plimmers. Nou, dat is een goede. Jazeker. Hoe rijdt hij? Niet slecht. Kijk, daar staat hij. Wat vind je ervan? Die ouderwetse brik. Wat had je dan verwacht? Pff, dat is een echte auto natuurlijk. Denk je soms dat ik miljonair ben? Ik kan me heus niet meer permitteren dan een auto van 1962. Daar heb ik geen geld voor. Geloof je me niet? Ik heb maar een klein salaris, maar jij, jij bent nog jong, je hebt je hele leven nog voor je. Vertel nou eens, hoe gaat het met je? Prima. Prima, prima. Vertel nou eens wat. Maar oh, wat staan we hier nog te kletsen? Dan laten we weer instappen. Zo. Zit je lekker? Hm, prima. Vertel op, wat doe je zo de hele dag? Studeren. De hele dag? Je studeert toch niet van smorgens tot s'avonds? Ja, ik studeer de hele dag. Dan heb je zeker goede cijfers. Ik heb een negen voor wiskunde. Geweldig. Heb je je rapport meegebracht? Nee. Jammer, ik had het graag willen zien. Waarom heb je niet bij... Moeder heeft het toch gezien? Je hebt ook een vader, jongen. Nou ja, laat maar. Is het dan zo belangrijk dat ik het niet heb meegenomen? Jazeker. Daar slotte betaal ik het schoolgeld. Ben je lid van een jeugdsociëteit of iets dergelijks? Nee. Waarom niet? Dan heb je lezingen, feestjes, uitstapjes en zo? Of hou je niet van gezelligheid? Jawel. Nou dan. Ja, ik je te veel af van mijn studie? Je studeert de hele dag? Ja. Ik kan het haast niet geloven. Denk je dat ik sprookjes vertel? Dat zeg ik niet. Ja, maar je denkt het wel. Ik weet niet wat ik moet denken. Vertel nou eens hoe je leeft, dat mag ik toch wel weten. Er valt niks te vertellen. Je zegt steeds maar hetzelfde. Ga hem op met dat gevraagd. Goed, goed, goed, zand erover. Heb je een prettige reis gehad? Prima. Hoe laat ben je van huis gegaan? Al vroeg. Had je een zitplaats? Ja. Had je iets te lezen bij je? Ja. Lees je graag? Ja. Wat dan, bijvoorbeeld? Nou, uh, van alles. Detectives, spionageverhalen. Ah, dat is maar tijdverdrijf. Hoe staat het met de literatuur? Goethe, Schiller, Graas, Henri <tacht> Nee. Dus je leest alleen maar detectives en zo? Ja. Ik snap niet wat je daar aan vindt. Ik vind ze spannend. En de rest interesseert je niet? Nee. Kun je goed opstellen, schrijven? Prima. Nou, alsjeblieft, op met je eeuwige prima. Als ik prima zeg, bedoel ik prima. En daarmee juist. Nou, nou, nou, maak je niet kwaad. Ik vraag zomaar wat. Ik lees wat ik leuk vind. Ik word ziek van dat gevraagd. Oh, sorry hoor, dat was niet mijn bedoeling. Maar ik wil je graag wat beter leren kennen. Niet de moeite waard. Laat maar met rust. Mijn nee, rust. Waar was je tijdens de Zesdaagse Oorlog? Thuis? Was het een schouwkelder? Ja. Hebben jullie het erg moeilijk gehad toen? Nee hoor. Af en toe luchtalarm. Nou, de rest hoorden we over de radio. Of uit de krant. Wat is jouw mening over de oorlog? Wat moet ik er nou van zeggen? En wat vind je van ons leger? De officieren? Ja, prima. Zeker? Alles is prima bij jou, je woordenschat is wel erg beperkt. Snauw niet zo tegen me? Je hebt toch wel een eigen mening? Je bent al 16. je bent geen kind meer. Het is alweer zo lang geleden allemaal. Je hebt gelijk, we praten langs elkaar heen. Je vraagt niet eens waar ik was in de oorlog. Nou, waar dan? Op de hoogvlakte van Golan? Interesseert je niet, hè? Hoe kom je daar nou bij? Ik wil je iets vragen. Doe maar hoor. Vraag maar. Ach nee, ga maar zitten. Het is niet zo belangrijk. Zo, we zijn er. Vergeet je tas niet. Is er uh, niemand thuis? Nee, Rina en Oesie zijn weggegaan om ons alleen te laten. Ze komen pas na het weekend weer terug. Ik hoop dat je je hier een beetje thuis zal voelen. En hoe bevalt het je hier? Er is hier van alles veranderd, hè? Ja. We hebben het terras dichtgemaakt en daardoor is het huis wat groter geworden. Goed idee, hè? Heel goed. Ik heb hier een bankoverval gepleegd. <laughs> nee, nee. Dat heb ik helemaal zelf voor elkaar gekrusteld. Wat wil je vandaag doen? Smiddags gaan we wel eens zwemmen. Ja, zwemmen? Daar ben ik dol op. Ja, ik ook. Maar ik kan het alleen niet erg goed. S'avonds gaan we gezellig op een terrasje zitten wat praten. Tenslotte hebben we elkaar een jaar lang niet gezien. S'avonds ga ik het liefst naar de bioscoop. Oh. Nou ja, goed, waarom niet? Doe maar wat je wilt. Ik had me wat een beetje anders voorgesteld, maar ja. Kom, Rami, vertel eens wat. Alles is prima. Hou nou eens op met dat prima. Je bent toch geen kind meer. Laten we als volwassen mensen met elkaar praten. Je bent al zestien. In welke klas zit je eigenlijk? Tweede. Toen ik in de tweede zat, had ik een negen voor natuurkunde. Maar later nooit meer. Je hebt zeker voor alle vakken goede cijfers. Het is toch jammer dat je je rapport niet meegenomen hebt. Ik had het zo graag willen zien. Moeder heeft het gezien, zei ik toch al. Het is natuurlijk belangrijk dat je moeder het gezien heeft. Maar ik wil het ook graag zien. Ik ben er toch niet alleen maar voor het geld. Geld? Altijd het rotwoord geld. Dat is toch de enige band tussen ons. Alles wat ik je vertel interesseert je niet. En je schrijft alleen maar als je geld nodig hebt. Ik heb je niks te schrijven. Jammer. Twee jaar lang heb ik jou iedere maand geschreven en je geld gestuurd. Niet één keer heb ik antwoord van je gehad. Moeder vond het niet goed. Als je werkelijk gewild had, had het je niet verboden. Maar het liet je volkomen koud. Luister, Rami. Een relatie tussen twee mensen is goed als ze het allebei echt willen. Je wou hier komen met vakantie. Toen was je opeens flink genoeg om het te schrijven. Ik wou er eens uit. Je had je vakantie ook thuis kunnen doorbrengen. Begin je weer? Op mijn verjaardag heb ik niet eens iets van je gekregen. Van moeder en van Moshe krijg ik altijd cadeautjes. Dat is mooi. Dus je hebt in ieder geval iets gekregen. Ja, maar jij hebt me niks gestuurd. Je hebt pas nog een nieuwe fiets van me gehad. Ja, één keer een groot cadeau en dan denk je Cadeaus dat je. Cadeaus geven is geen plicht, mijn jongen. Dat moet vrijwillig gebeuren. Daar ben ik het niet mee eens. Het is de plicht van een vader. En jij vervult die plicht niet. De plicht van een vader. Een zoon heeft ook verplichtingen tegenover zijn vader. Begrijp je dat goed? Je zwijgt zoals altijd. Kijk maar aan, ik zal je eens wat zeggen. En doe die koger met je mond. Jarenlang heb ik mijn best gedaan om onze relatie prettig te houden. Nu ben je volwassen en het lijkt wel of we, of we twee verschillende talen spreken. Je bent niet om mij hier gekomen. Je wilt je alleen maar een beetje amuseren. Het is nog precies als een jaar geleden. Toen ging je ook iedere avond naar de bioscoop. Nee, laat me uitpraten. Als twee mensen trouwen en een kind op de wereld zetten... is er, is er wel een biologische band. Maar de psychische, die, die kun je niet forceren. Die moet, die moet groeien, die moet verzorgd worden. En beide partijen moeten daar moeite voor doen. Ik doe mijn plicht als vader. Maar jij voelt niets voor mij. Helemaal niets. Je gebruikt me alleen maar. Praat ik je goed, een stuk onbenul. Ow. <lacht> Spuit me, granny. Altijd weer hetzelfde. En jij bent over liefde. Ik heb je liefde niet nodig. Ach, dat heb je wel. Je weet het alleen niet. Jij denkt dat je alles weet, hè? Hoe kun je van mij houden waar je een andere vrouwen.? Oh, dat heeft er niets mee te maken. Je moeder heeft ook een andere man. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Ze is anders wel erg gauw hertrouwd. Dat is jouw zaak niet. Dat is waar. Maar is het nou eindelijk afgelopen? Ja, niet van me. Dat is niet waar. Ik wil huis. Hoe lang kan het rijden? Neem me niet kwalijk. Ik was buiten mezelf. Vergeet het, Rami. Laten we er niet meer over praten los. je bent beledigd. Rustig nou, jongen. Kom, ga nou zitten. Blijf in ieder geval tot na het eten. Ik, ik zal je met de auto naar het station brengen. Goddom nog een toe. Zou je dan toch maar niet blijven? Wat moet je zeggen thuis? Je hebt ze gezegd dat je veertien dagen hier zou blijven. Laten we allebei proberen om het te vergeten. We doen alsof er niks gebeurd is. Ik ga nou naar de keuken om voor het eten te zorgen. En na het eten ga je naar de bioscoop. Hè? Morgen en overmorgen ook. Iedere dag. Misschien is er wat leuks op de radio. Ouders en kinderen. Een hoorspel vier luik door Aviva Gali. Vertaling... Paul van der Lek Rolverdeling Vader Paul van der Lek Zoon Olaf Wijnands Technische realisatie Herman van der Lely en Ad van der Ven Assistentie Bram Hengeveld Regie Harry Bronk